Bluff en Wijd open en uh, zometeen zijn we terug met het uh, tweede uur van Entertainment show. We gaan nog één keer de graplijn proberen. Natuurlijk hebben wij uh, Henry en uh, ja, de muziek uit de provincie. Ons nieuwe item met deze week de provincie Gelderland. En nog een te gekke beatbox. Tot zometeen met uur 2. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Egyptische president Mubarak heeft nieuwe topmensen in zijn regering benoemd. De 74-jarige Omar Suleiman is vicepresident geworden. Dat is een functie die in de 30 jaar die Mubarak nu aan de macht is, niet eerder bestond. Er is ook een nieuwe premier. Dat wordt de hoge militair en oud-minister Ahmed Shafiq... De benoemingen volgen op het ontslag van de Egyptische regering door president Mubarak gisteravond. De protesten in Egypte gaan ook vandaag in volle hevigheid door. In de grote steden Cairo, Alexandria en Suez zijn opnieuw vele tienduizenden mensen de straat op gegaan. Om drie uur Nederlandse tijd is een uitgaansverbod van kracht geworden, maar daar trekt de bevolking zich weinig van aan. De ernstigste ongeregeldheden waren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar vielen volgens tv-station Al Jazeera drie doden... toen betogers het gebouw probeerden binnen te dringen. Minister Rosentaal heeft van de Iraanse ambassadeur de bevestiging gekregen... dat de Iraans-Nederlandse vrouw Zahra Bahrami in Iran ter dood is gebracht. Rosentaal heeft vanmiddag twee maal met de Iraanse ambassadeur over de kwestie gesproken... In reactie op het nieuws van haar dood heeft Nederland besloten de contacten met Iran op ambtelijk niveau te bevriezen. Verder raadt minister Roosentaal Nederlanders die ook een Iraans paspoort hebben af om naar Iran te reizen. Bahrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze werd beschuldigd van drugssmokkel en lidmaatschap van een gewapende oppositiegroep. Het doodvondens tegen Bahrami werd begin deze maand uitgesproken. Op de laatste dag van het World Economic Forum in Davos is een protestmars van zo'n 100 betogers uitgelopen op een korte confrontatie met de politie. De demonstranten gooiden met flessen waarop de politie een waterkanon inzette. Op het jaarlijkse economisch congres waren 2500 internationale politici, economen en topbestuurders aanwezig. Ze spraken onder meer over de zwakke positie van de euro, sociale ongelijkheid en verantwoord ondernemen.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 blijft tot een heerlijke plaat. I'm, I'm, I'm, I'm in love, Alex Caudino. En welkom bij Tweede Uur Entertainment View voor deze zaterdag 29 januari 2011. Wat kunt u verwachten, deze uitzending even voor de tweede uur. Uh, natuurlijk hebben wij Popster Henry, hij vertelt ons over het Showbiznieuws. nieuws. Wat is er gebeurd uh, ja, deze week op showbiz Ook hebben wij muziek uit de provincie met deze week de provincie Gelderland. Ook een echt een te gekke beatbox heb ik gevonden. Die heb ik gevonden via ja, Dumpert. En uh, dat lijkt net een echte iPod. Het lijkt echt net echt. Hij doet stemmen na, hij doet geluiden na. Het is echt heel erg knap. En natuurlijk veel nieuwe muziek, zoals deze AD. Deel heeft uh, vorige week een nieuw album uitgebracht, genaamd 21. En deze staat er ook op. Nummer 1 let me op, dit is Turning Table.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 Ik heb het al vaker gedraaid, maar ik vind het nog steeds echt een te gekke plaat. CeeLo Green, ook wel bekend van de hit Fuck You hier in Nederland. Heeft het nummer samen met Phila Bailey gemaakt, een Amerikaanse jazzartiest. En het nummer heet uh, Fool For You. Ik heb uh, vandaag zijn nieuwe album gekocht. Die heet The Lady Killer. En er staan echte gekke platen op hoor. Bijvoorbeeld uh, met de Belgische zangeres uh, Sella Sue. Heeft hij het nummer Please gemaakt. En I Want You is ook een echte gekke plaat. Echt een aanrader. Sheila Green, vol for You hoorde je. Van zijn nieuwe album. The Lady Killer. We gaan verder met ons nieuw item. Uh, muziek uit de provincie. En uh, deze week de provincie Gelderland. We gaan naar de hoofdstad Nijmegen. Ja. En laten we dan net iemand in de studio hebben. Die... Uit, of, uh, uit Nijmegen gekomen. Ja, Wat voor ik. stad is Nijmegen? Ja, het is een leuke stad, een studentenstad. Echt studentenstad, ja? ja? Heel veel studenten. Wat kun jij nog herinneren van Nijmegen? Ja, ik uh, ben daar uh, als kleinste van opgegroeid op mijn elfde. Ja. En uh, ik weet de kattenkwaad nog niet daar, uh, uitgehaald. Hè? Kattenkwaad? Ja, maar daar ga ik het maar niet over hebben. Heb je, uh, dat, heb je dat veel uitgehaald? Daar wil ik nu ook wel van weten dan. Ja, maar dat vertel ik me niet op de radio. Nee, dat wil je dat niet gaat vertellen. een beetje te ver misschien. Oké, okay, we gaan uh, dus naar de hoofdstad uh, Nijmegen. Een zangeres die pas uh, 18 jaar is en bekend is geworden van het Songfestival. Deze week de provincie Gelderland met, uh, met Sineke. Nee, nee, nee, het is een geitje natuurlijk. Uh, uh, we gaan naar een man die de hele tijd in Zandvoort heeft gewoond, en, uh, maar geboren is in Nijmegen. Jeroen van den Boom bak in 2008 door met zijn single en album Jij bent zo. In 2009 bracht hij zijn vervolgalbum uit, genaamd Verder. Dit werd een, uh, wederom een heel groot succes. En in 2011 staat hij zelfs in de HMH, de Belmer Bierhal, in Amsterdam. En komt er een derde album aan. Uh, deze week de provincie uh, in Gelderland met Jeroen van den Boom en zijn nieuwe single werd de tijd maar te gedijt, we hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd. Je stem komt bij me binnen.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 we zijn er nog, maar ga er niet meer voor, vert de tijd maar terug. Sugar en Faya con Dios. Hey, na, na, na. Dit wordt nog wel een hele grote dance hoor in Nederland. Dit wordt echt een heel bekende. En daarvoor uh, de muziek uit de provincie met de provincie Gelderland en uh, Jeroen van de Boom. We gaan verder zometeen de graplijn, maar nu eerst print. We gaan terug naar 1999, 1999. betreft het is een van de favoriete platen van Prince 1999 en we gaan verder met uh, de graplijnen. wordt op dit moment wordt er uh, gebeld en ik ben benieuwd of het gaat lukken, want uh, ik kijk nu naar Aldo en hij kijkt vrolijk, dus ik neem aan dat het wel gaat lukken. We gaan een, uh, ja, een bekende van ons bellen, genaamd Philip, en hij wordt soms uh, telkens doorgeschakeld. Een belangrijk nieuws voor een slachtoffer, hij wordt even doorverbonden en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Ja, en uiteindelijk krijgt hij de juiste persoon, maar die zegt dat de slachtoffer even moet terugbellen, maar helaas heeft hij geen telefoonnummer. Wat was nou dat belangrijke nieuws? Misschien vraagt hij het zich zijn leven lang af. Dus dat krijgen we zo meteen. Op dit moment wordt het uh, telefoonnummer wordt, uh, ingevoerd. En ik ben heel benieuwd, want het wordt echt, echt een heel leuk uh, item als het gaat lukken. We hebben net al voorgebeld gebeld en hij nam op. Dus ik neem aan dat het wel uh, gaat werken. Oké, okay, daar gaan we. Luisteren naar het gesprek. Hij of zij kan jou uiteraard niet horen. Heb je nou het idee dat jouw slachtoffer de verbinding wil verbreken? Druk dan snel op een toets op je telefoon. Je wordt dan direct met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we! Ja, goedendag met Steve Winkelman van SMS Watching. Goeiedag. Um, Even kijken, ik bel u eventjes naar aanleiding van het volgende. Uh, wij zijn uh, sms-watching, dat is een dienst uh, die houdt voor providers in de gaten als er buitensporig uh, telefoongebruik is. Nou is dit in dit geval uh, een sms-verbruik. Um, bent u onlangs lid geworden van, de, van een sms-dienst? Nee. Nou, het, ja, het kan iets heel eenvoudigs zijn hoor, zoals een kentekenspot of, of, of weet ik veel. Uh, nee, dat een waarschuwing ergens luken voor. Luken. Dat, dat, je hebt zoveel van die sms-diensten tegenwoordig. Ja, daar heb ik u gisteren al over gebeld. Nou, eh, moet, ja, nou moet u even luisteren. Ja, het hoeft niet. Het, het kan ook zijn dat iemand dat, uh, dat voor u gedaan hebt, per ongeluk of expres of als schijntje. Dat, uh, je maakt veel te, ja, dat mee tegenwoordig. Dat kan, dat kan het zit zo. We hebben een gebruik geconstateerd van afgelopen week van 2753 euro. Dat is een bedrag van afgelopen week. Daar zal u van uw telefoonprovider ook binnenkort een, een rekening van krijgen. En dat zal zelfs nog hoger kunnen worden, mits u deze dienst niet stopt. Uh, daar wouden wij u eventjes over waarschuwen. Daar zijn wij voor. Uh, ja, ik, ik, ik kan u helaas niet. Ik, ik mag ook geen details hierover geven. Wij zijn, ja, dat zeg ik in opdracht van de, van de telefoonproviders, gewoon Laten. met buitensporig telefoongebruik. Uh, zijn wij uh, ja, als service uh, doen we de mensen even een, een waarschuwing geven. Uh, ik zou zeggen, houdt eventjes in de gaten. Uh, ga eventjes kijken welke SMS-dienst u heeft afgesloten onlangs. Of welke er. ...is afgesloten zonder dat u het weet. Want er staat nu een bedrag van uh, ja, boven de 2700 euro... Uh... En die ja, zal uh, ja, ja, helaas ook echt, echt aan u berekend gaan worden. Dat, dat, dat is is die, dus die daar is niks aan te doen. Daar kunnen wij ook helaas niks aan doen. Daar zouden we tegen moeten procederen. Maar ja, ja, van, ja, ja ik, dat zeg ik, ik. Ik geef u even een, een, een waarschuwing. Dan bent u in ieder geval eventjes op de hoogte. Ik kan helaas verder geen details geven. Helemaal niets, helaas. Oké. Goed. Wil je je slachtoffer nog een keer bellen en dan die. Kiezen, toets dan 1. Weet je het bestelnummer van het nep? En we gaan op 1 drukken, we gaan hem even terugbellen en we gaan uh, kijken hoe het met hem gaat, want volgens mij schokkie. Je, je kunt een nepgesprek met een stennetje onderbreken en dan naar het volgende luisteren. Onthoud het nummer van het nepgesprek. Die moet je zo dadelijk naar. Oh, Oké. Okay. In... Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan hem uh, zo meteen even terugbellen en we gaan, uh, we gaan even vragen hoe het met hem gaat, want volgens mij schrok hij behoorlijk. En deze hebben we bij jou ook gedaan, hè? En jij schrok er ook van, dus... Uh... Ja, ik uh, baalde er wel van. Ik heb gelijk <laughs> mijn telefoonvaardig gebeld en alles. En, uh, nou, we niet... gaan Philip even terugbellen zo meteen en we gaan uh, kijken hoe het met hem is. En daarna gaan we natuurlijk, Pops de gaan we even bellen en vragen hoe het met het showbiznieuws nieuws is. Maar nu weer Tear for Fears en Everybody Wants to Rule the World. 84 Toen dit nummer werd opgenomen. En het is wel een redelijk grote hit geweest. Misschien wel een van de bekendste van Tears for Fears. Everybody wants to rule of the world. Dat is wel een lekker swingplaatje vind ik. Ja echt hè. Ja. Het is een beetje een swingend plaatje. Hé hey, we hebben net uh, Philip gebeld. Alleen hij neemt niet op. dus <laughs> Hij heeft meteen zijn abonnement misschien afgesloten. Ik weet het niet. Maar uh, vanavond zien we hem. Dus in de spreekkamer nog. Hé hey, zometeen poppen ze Henry met het showbiz nieuws. Maar eerst Robbie Williams.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 Daarheen. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, heer. Hoe is het? En daar staat het, het natuurlijk ook. Nou, bij ons gaat het uh, helemaal goed. We hebben een uh, lekkere uitzending achter de rug. Hoe gaat het met jou? ja, uitstekend. We hebben ja, een beetje verkouden, maar goed, dat hoort erbij bij de tijd van het jaar, zullen we zeggen, hè? Ja, iedereen heeft er een beetje last van, hè? Ik heb er ook een beetje last van. En, uh, het, het is een beetje de echte tijd van het jaar, hè. Ja goed, toen, uh, het, het was lekker weer, ja, trouwens buiten, lekker in de zon uh, rondgelopen, dus ja. uh, het was alleen koud. Oké, okay, ja. <laughs> dat, hoort, dat hoort ook bij de tijd van het jaar. Ja, tuurlijk. Zo is dat jongens. En uh, hoe staat het in Zandvoort trouwens? Ja, bij ons, zon. ja het, is, het zonnetje scheen wel vandaag, maar ja. het, was, het was wel frisjes. Dus, dus, en dan bijvoorbeeld je fiets een stukje en dan heb je het gewoon ijskoud, omdat die wind die is gewoon enorm koud. Ja, ja, ja. En dan ga je even de fiets een stukje door de zon en dan gaat het wel weer. En zo wisselt het een beetje af. Ja, zeker helemaal de stand, natuurlijk hebben jullie. Ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen waar. Dus voor de tijd lekker zomer wordt. Dat ja, vindt. dat wordt echt tijd voor Maar dat duurt nog eventjes. Daarop, jongens. We nou, gaan eens kijken wat, wat voor show nieuws we, we jullie opgedoken hebben, joh. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ja. We even kijken trouwens. Morgen, dan weet je toch, is dat het uh, National Songfestival, hè? Ja, klopt. Met de 3 J's, hè? Met de 3 J's, dus. Ik ben ja. benieuwd wat liedjes ze gemaakt hebben en hoe die klinken. Ehm, um, uh, ja, dat ben ik benieuwd. Ja, ik ben... Want, uh, ja, ja, in ieder geval, het is weer een uh, Vollendams onderhondje. Ja. Want uh, Jan Smit, die gaat dat ook weer presenteren in Brusseldorf, samen met Daniel Bekker. Ja, klopt. Dus, uh, ik ben benieuwd. Uh, ja, de heren zijn natuurlijk allemaal zeer enthousiast, en dan moet je natuurlijk wel zijn als je dan zoiets meedoet. Ja, tuurlijk. Uh, maar uh, ik, ja, ik zet er mijn vraagtekens bij, maar ja goed, we, we zullen moeten afwachten, hè. We zullen moeten afwachten, misschien wordt het dan een heel goed nummer, je weet het nooit. Daarom. Ja. We morgenavond weten we meer. En dan eens kijken van, uh, hoe dat op gereageerd gaat worden. Ja. Dus. Toen, had je uh, vorige week nog gekeken naar, naar popstars? Uh, vorige week heb ik wel een stukje gezien, ja. Ja, stond je even te kijken dat uh, Dean gewonnen heeft? Eigenlijk wel, ja. Want um, het ja. ging zeg maar zo. Ik had het begin gezien en ik dacht dat um, Simone is het, hè. Dat hij uh, echt behoorlijk voor stond. En toen ja, ja, ja, kwam ja, ja. ik later zeg maar terug in het programma en toen stond Dien weer enorm voor en dat verraste me behoorlijk. Ja, want uh, ja, ik vond Simon ook duidelijk beter zingen dan met Dien natuurlijk. Ja, hè? ja. Je moet, je, nou, misschien moet je het anders zo voorstellen. Ik denk dat uh, uh, het is natuurlijk uniek in, uh, in de geschiedenis van uh, talentenjachten. Dat de ene broer uh, meedoet met de talentenjacht en een andere broer ook een keer met de talentenjacht. Ja. En steden voor dat, uh, dat ze niet allebei gewonnen zouden hebben. Ja. We zijn bijna spraakmakend samen. Ja. Gaat, dit gaat de wereld natuurlijk rond, hè? Ja, tuurlijk. Dus ik denk dat op het moment dat Ben gewonnen heeft... dan kon het niet anders zijn dan Nadine ook winnen. Ja, ja, ja. Dat is een uitgemaakte zaak, want dat is een unieke. Hè? Ik zag gisteren trouwens een, een filmpje van ja. de NBC in Amerika... Ja. En dan komt nu natuurlijk nu ook The Voice en John Mol en uh, nog iemand presents The Voice. En dan dus zag je dus een filmpje met Ambed uh, Ben Saunders erin, met Lenny, met al die Esther, allemaal in dat filmpje. En dat komt dus binnenkort in Amerika ook en dat was echt heel erg leuk om te zien. Ja, dat geloof ik best wel. En uh, ik denk dat John de Mol weer hele goede zaken gedaan heeft ja. om het uh, de voice naar, naar Amerika te brengen. Ja. En daar wordt het gerameerd ook een grote hit. Slot ja, weten. zeker weten. En ik volgens mij blijft het niet bij Amerika, want volgens mij Frankrijk is zich gemeld en uh, Italië. Dus het komt in verschillende landen, dus John de Mol vult zijn zakken wel weer ja dat denk ik wel hij denk dat die moest werken hè? maar dat maakt er ook niet uit dat kon hij toch al niet <laughs> maar zo dat moeten die toch al niet dat bedoel ik eigenlijk <laughs> maar goed alle oh, gekken op mijn stokje jongens uh, in ieder geval dit is weer iets uh, nieuws uh, dat is Sterren Dansen X Factor uh, uh, Tatjana, die uh, op zoek is naar een man hè ja klopt heb je, wat heb jij gekeken nou ik heb uh, Tim uh, of, ik heb Sterren Dansen Partij gezien ja met, uh, met uiteraard erin Tim uh, Tim Dousma, natuurlijk ja, ja. Een ou oude collega van uh, Sorry we popstar ja Um, uh, ja, ik was wel een beetje verbaasd omdat hij al uh, de eerste ronde eruit ging, want ik dacht dat er beduidend minder bij waren. Ja, oké, okay, ja ik heb het eigenlijk niet gezien, maar uh, hoe zag het programma eruit? Was het, was het spetterend en waren de kandidaten een beetje goed? Nou, uh, ik, er waren er toch bij die, uh, ik denk, dat gaat helemaal niet goed. <laughs> We wachten tot die <laughs> ja, ja, Monique, Monique op een gegeven moment flink uh, door uh, het ijs zakte, maar het veel er nog wel mee. Ja, Monique Smit is op een gegeven moment op de schaats en die had een ja. uh, gekneusde rib van het vallen. Ja, ik hoor dus. Dus uh, ja, ze heeft in ieder geval toch uh, meegedaan en uh, ja, goed. Uh, ja, als je gekneusde hebt en dan schaatsen, dat doet het natuurlijk pijn. Dat is gewoon zo. Ja, is ook zo. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, ze was wel door, maar er waren beduidend minder die, uh, die schaatsen. Maar ik denk dat Tim de minste bekend is van allemaal. Ja, ja, dat kan wel kloppen, want het gaat echt om populariteit. En ik denk dat weinig mensen kijken van uh, hoe, groot, hoe goed kan diegene schaatsen. Ja, ik denk het ook Ik denk dat het verder helemaal geen, geen rol speelt. Ja. Maar ja, goed, in feite, dat, dat hebben we, dat we gisteren weer gezien. En ik heb nog een stukje van uh, uh, de, de, de, de man die ze zoeken voor uh, Tatjana. Ja, hoe vond je dat? Ja, ik weet niet wat ik van moet, ik is wel lachen. <laughs> ik zeg nee, dat ik mijn ze, ik ik ik werk op een gegeven moment gevraagd gezegd heb, Ben <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ik mijn uh, ik bij mij niet opgegeven heb. Maar goed, hier zullen zelf geven erop op een stokje, maar... Uh, ja, het Oedermantje doet het ook goed, hè? Oh, oh vertel. Van iWorks, ja. die uh, in, de, in 2009 waren de cijfers nog een beetje negatief. Uh, en hadden ze 7 miljoen uh, uh, verlies geleden. Zo. So. Maar uh, dit jaar is uh, en volgend jaar is het natuurlijk weer een gigantische uh, stijging van, uh, van omzet van iWorks. Oké, okay. dat zal wel onder andere komen door nieuw kids, denk ik. Want die heeft hij geproduceerd. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ik denk dat, dat zeker dat is ook een. Uh, dat zal hint... zeker meespelen. Uh, ja, ja, ja, absoluut. Dus ze uh, hebben het goed gedaan. Weer. Dus uh, okay. in ieder geval, die hebben de, de crisis op hun achter zich gelaten zo gezegd. Nou, helemaal mooi toch? Ja goed, ik las een heel leuk stukje trouwens over uh, Martijn Crabbe, hè. Oh. En uh, die vrouw van hem is momenteel aan de andere kant van de wereld. Ja. En, uh, ja toen hebben ze op een gegeven moment, uh, de presentator hebben, hebben ze een uh, ja, vrouw op een gegeven moment, die zit op de Zuidpool en ze zich in tegen de baltisch daar. En ja, uh, ze op een gegeven moment live aan de telefoon. Ja. In de, in de uitzending? Ja, ja, ja, ja. Dat was bij het boulevard, hè? Exact, ja, echt bij ja, het boulevard was zo so. Dus uh, ja, hij was hier helemaal verslagen. Dus. <laughs> ja, dat kan me voorstellen. Ja. Maar hij, wist hij daarvan of niet? Wat zeg je? Wist hij daarvan? Uh, volgens mij niet, nee. Oh, dat vind, dat vind ik nou echt belachelijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dat, kan, dat kan toch niet? Ja, goed. Het, je ziet het gebeurt toch? Ja. <laughs> ja men doet het helemaal gewoon. Ja. En uh, alles om een gegeven om uh, real soap of real, uh, real, real life tv ja. te maken natuurlijk. Hè. Maar goed, in ieder geval half maart dan uh, is ze weer terug uit, uh, uit, uit, uit de Zuidpool. Oké. Okay dus is weer terug in Nederland, dus is het ook weer over, Oké. Okay. Ja goed, en uh, ja, dan hebben we ook de uitzag natuurlijk van Sterren ja. en X Factor, en dat de mensen Sterren meer gekeken hebben dan dit keer X Factor. Ja, dat las ik. Ja, dat is even de weinige keren dat uh, SBS6 uh, het wint van RTL uh, 4 dus dat zal wel weer lachen worden natuurlijk. Hè? Ja, dat wordt wel weer spannend. Maar verwacht jij dat de kijkcijfers van uh, X-Factor nog zullen stijgen? Ja, on ja, ongetwijfeld hoor, maar zullen ze net zo hoog worden als The Voice? Ja, dat is even de vraag natuurlijk. En, uh, ik, ja, ik, ik, ik denk het niet, want het is, het is weer uh, volgekoud met, met al die audities. ja daar hebben de, hebben de mensen een beetje spuugziek van. Ja, ja. Ik, ja. Wat, ja, wat, wat de, de, de Voice of Holland op een gegeven moment zo uniek maakt, is dat eigenlijk de voorrondes worden overgeslagen en men gelijk doorgaat naar, naar mensen, die laten, mensen te laten zingen. Ja, klopt. En, uh, gelijk met de bent, daar gebeurt er tenminste wat. Ja, klopt. Maar, te kijken. Ja. maar elke keer mensen op een gegeven moment zonder begeleiding en zonder uh, muziek uh, te laten optreden en... Uh, ...daar uren en weken en maanden lang uh, daar een thema aan te, aan te besteden... ...ja, dat is een beetje uitgekoud, denk ik. Ja. ik Want niet voor mensen meer naar gaan kijken, denk ik. Nee, ja. Nou, we zullen het zien. We wachten wel eens even af. Ja. Goed, uh, ja, verder is... Uh, ...de stem die je hebt als presentator, die is, die, die is toch ontzettend belangrijk. Het is wel televisie, maar toch is... Uh, ja, je kijkt, om van de Boom, die wordt de nieuwe presentator bijvoorbeeld van Lotte Weekend Millionaire. Ja, ja, klopt. Uh, Lans Wittie had het uh, commentaar met het Songfestival... Ja, en uiteraard Gerrit Joling en. Uh, dus ja, zo heb je nog een aantal mensen die nog een bepaalde stem hebben. Uh, Schermen zijn die toch belangrijk voor het, uh, het medium televisie. Ja. Ja, nou ja, leuk toch dat hij dat uh, heeft uh, binnengesleept. Hey, ik heb nog eigenlijk een vraagje, want uh, ik weet niet of jij de Mari Wodus uh, vrijdagshow kijkt. Van nee, Leeuw? Oké. Okay. Nee, want um, de kijkcijfers stijgen behoorlijk eigenlijk, want ze stonden volgens mij het diepste punt, ze op 200.000 kijkers, en het is nu al weer een half miljoen. Maar um, ja, ik denk dat het programma wel wat verbeterd is, want Filemon is weg natuurlijk en uh, nou niet weg, maar hij doet um, op locatie doet hij uh, presentatie en parallel zit in zijn eentje in de studio. Ja, ja. En uiteindelijk ja, is het toch wat populairder geworden lijkt wel. Ja, goed, ik denk ook dat er nou een hoop... Een hoop uh, uh, kijk, Popstars is, is nou even van de buis af. Uh, de voice is even van de buis af. De mensen willen wel eens even wat anders kijken. Ja. Dus als je kijkt ook naar de kijkcijfers, die waren voor... partij is 1,5 miljoen. Ja. En uh, Voor X-Factor was het 1,2 miljoen. Ja, klopt. Dus dat geeft hem een beetje aan, want de voice trok op een gegeven... ...toch tussen de 2,5 en 3 miljoen kijkers ja. De aflevering. Ja. Dus ik denk dat daar een beetje in zit. Ja, klopt. Dus... Zo, als je nog een goede monteur weet, uh, is het buurt in de buurt interessant om een goede monteur te vinden? Uh, nou vast wel denk ik. Ja, want uh, ja, Nick, en, Nick en Simon die hebben vastgezeten met de auto, die hadden een lekker band. Uh, die kregen niet iets voor elkaar om, uh, om, om, om, om een band te verwisselen denk ik. Oh! Maar, ik las in ieder geval weer dat ze om drie uur vannacht uh, uh, langs, de, langs de weg stonden. Oh, lekker. En wat was het? Ze hadden geen band bij zich. Oh, wat stom zeg. Dat is handig, als je een eind gaat rijden hè. Ja. Dus, uh, maar goed, ze hebben ieder geval om, uh, om, om half vier, nee, uh, half zes, waren ze thuis. Dus uh, de volgende keer toch een reserveband mee moet nemen. Hè? Ja, dat, daar zullen ze wel wat van leren, denk ik. Ik denk het ook wel, hè? <laughs> Dan wil ik nog een dingetje voor jullie. Als je, ik weet niet of jullie nog bekend zijn met, met oude, oude zangers en zangeressen. Nou ja, ik denk het wel, ja. Nou, deze zangerest, is 70 jaar en uh, die komt voor eenmalig eenmalig een concert naar Nederland toe op 13 april in een muziekgebouw in Eindhoven. Ja. En dat is meer minder dan Joan Baez. Ik weet niet of die naam hier überhaupt iets zegt. Nee, dat, dat, dat zegt, me, zegt me eigenlijk niet. Nou, ze uh, is in 1959 voor het eerst op het podium gestaan. Ja. Een tijd geleden, toen uh, was, was hij net geboren, was hij vier jaar of zo. Ja. Uh, maar hij is een uh, Amerikaanse singer-songwriter. Oké. Okay. Hij momenteel weer ruim 50 jaar op het podium. En... Um, uh, ja, dat was eigenlijk degene die, die Bob Dylan ontdekt heeft, hè? Die wie ontdekt heeft, sorry? Bob Dylan. Oké, okay, oh! Dus, nou, uh, dan dat... heeft ze toch goed werk gedaan, neem ik aan. Nou, dat dacht <laughs> ik wel. Dus, uh... Maar John Bees die heeft ook heel veel nummers geschreven voor andere artiesten uh, die bekend zijn geworden. worden. En uiteraard, Bob Dylan is een van de grootste ontdekkingen die ze uit, uh, uiteraard gedaan heeft. Ja, nou dan weet ik dat. Dat komt goed uit, want we hebben vanavond een uh, quiz hier in Zandvoort. Hele... En um, ja. ik zit in het ZFM-team, dus ik ben blij dat dit nog even wordt behandeld, want misschien wordt het wel gevraagd. Ja, dat zou best kunnen, ja. Wie treedt er op, treten op in Eindhoven, ja. Dus, de, de... dus Joe Bass was het, hè? John, Bass. John Base. John nou, oké, okay, helemaal goed. <laughs> Kun je je nog wel herinneren met de Voice of Holland, hè? Ja. Uh, dat meisje met de gitaar? John. John. Ja. Ja. Nou, daar, daar lijkt ze een beetje op. Oké, okay, dus het is een beetje een uh, soort hippie-stijl eigenlijk. Exact. Inderdaad. Heel goed. Kijk. We <laughs> <Even> helemaal bij. <laughs> dus, ja, uh, nou, we hebben nog één dingetje voor jullie, dat is misschien wel leuk om te vermelden. Ja. Uh, Johan is ken je die nog? Ja, die kennen wij al te goed. <laughs> dus die ben ik koning op bezoek. En uh, hij heeft een uh, slinger gemaakt van 750 meter lang. Met duizenden gesigene vlaggetjes eraan. Zo. So. Dus uh, die gaat hij aanbieden die ik ga in, dus het schijnt al uh, allemaal geregeld te zijn, dus uh, ja, is hij toch weer even, uh, weer even in de picture, hè. Ja, want het was een tijd stil, hè, uh, rond Johan Flemings. Ja, en ik ben eigenlijk een beetje met zijn uh, tv-zender uit de lucht is gegaan. Ja, klopt. Het allemaal, allemaal toch een beetje veel geld te toch? Dat is gewoon zo. Ja. Dus, uh, maar hij is nog steeds uh, helemaal uh, oranje gek natuurlijk, hè. Ja, nou, hartstikke leuk, toch? Dat dacht ik wel, Johan. Dus uh, ja, dat uh, brengt me aan het einde van mijn show. praatje voor jullie. <laughs> nou, hartstikke bedankt weer. En uh, nou, ik spreek je sowieso volgende week. Nou, uiteraard. Het is en dan uh, behandelen we natuurlijk weer het showbiz nieuws van uh, die week daarvoor. En het wordt... Uh... Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Zeker weten. We zijn er genoeg dingen waar we over kunnen praten. Ja. Hé, hey, Henry, dank je wel. Nou, graag gedaan weer. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Luisteraars natuurlijk thuis ook. En uh, graag tot volgende week, hè. Hé, hey, dankjewel en uh, hey, tot, tot volgende, volgende week. He? Now I know how to get down on the floor Experience the moves you can't ignore But something about this beat that's got me hooked Come over here and take a closer look Cause I can't get enough I can't get enough I can't stay on the ground Nieuwe single van Tyre Cruise. Het is alweer de derde single van zijn album Rockstar. Naar uh, Break Your Heart en Dynamite is dit Higher. In het begin van de uitzending vertelde ik over een man die enorm goed kon beatboxen. Uh, ik heb hem gevonden op Dumpert en er staat als titel bij: een Man heeft een ingebouwde iPod. Nou, daar komt hij. Burned to the boots, boots, boots, I'm on the rock right now. Primer count on me number one. Yo boy. Boom. Boom. Insane in the membrane. Insane in the brain. Het filmpje te checken via Dumpert en uh, de titel: Man heeft een ingebouwde iPod. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View en dit is Stevie Wonder. En isn't she lovely? Aww. Hij heeft toch een lekker plaatje, Stevie Wonder en Isn't She Lovely. En zo komen we aan het einde van de Entertainment for You voor zaterdag 29 jaar 2011. Zometeen in uh, Café 4, raad je plaatje. Ja. En uh, ik vertegenwoordig het uh, met uh, nog drie andere team van ZFM. Uh, Mogen de beste winnen. En kom op, en kom gewoon rustig even langs. Kom even kijken, want het wordt uh, natuurlijk hartstikke gezellig. Hey, uh, dankjewel voor het luisteren, Aldo. Jij bedankt dat je even mee was gekomen. Hartstikke gezellig, ja, natuurlijk. Hartstikke en gezellig. Um, volgende week zijn we weer helemaal terug en dan is Rode ook weer. We eindigen met een nieuwe van Chesto, en Buster Rhymes. Dit is Come On. Catch him by surprise. Let's go. Bounce to the beat. People, hands up. Everybody in a place, stand up. And jump and shake and rush the club. The whole entire building is rammed up. And there's nothing you can do.